Goedemiddag. Wildersproces wordt hoogstwaarschijnlijk overgedaan. Opvolger politieke tak ETA zweert geweld af. Een boekenweekgeschenk voor het eerst als e book te krijgen. Het is wisselend bewolkt met in het Zuidoosten de meeste kans op zon. 8 tot 10 graden wordt het en de wind neemt toe tot hard of stormachtig aan zee. En zelfs vrij krachtig boven land. Vanavond vanuit het westen meer bewolking en wat regen. Vannacht wordt het dan weer droog, morgen minder wind, meer zon... en dan wordt het opnieuw een graad of acht. Het proces tegen Geert Wilders, de PVV-leider... zal helemaal moeten worden overgedaan. Dat blijkt uit de reactie uh, van het, uh, op het Openbaar ministerie verslaggever Jeroen de Jager in Amsterdam. Uh, Jeroen, ja, hallo. Het um, proces zal dus helemaal opnieuw gedaan moeten worden. Staat het vast? Ja, zo begrijp ik het in elk geval. De wet die schrijft voor dat als een van de partijen wil... dat het van vooraf aan moet beginnen, dat het ook gewoon moet. En dus denk ik dat ook de rechtbank daar eerlijk gezegd... niet onderuit uh, kan komen. Uh, kortom, helemaal vanaf het begin af aan. Het OM zei zojuist, en uh, je hoort haar op de achtergrond... Birgit van Roesel, de officier van justitie... Uh, zei dat het eigenlijk het liefst had gehad... dat het proces verder was gegaan waar het was gebleven. En dat was dan na of naar requisitor en pleidoor, dan was het uh, proces eigenlijk bijna klaar geweest. Maar dat gaat dus uh, niet door, al weet ik niet zeker of de rechters anders kunnen beslissen. Maar ik zou zeggen, de wet is de wet, dus uh, definitief helemaal over. Nee, dat, dat, dat weten we vanmiddag dan ook definitief? Ja, ik denk dat uh, na het betoog dat nu gaande is uh, door het Openbaar Ministerie... dat de rechtbank zich terugtrekt en gaat beraden. Ik weet niet of ze er vanmiddag uitkomen of dat ze toch zeggen... nou, we willen er een uh, nachtje over slapen... Uh, en dan zullen we dan uh, wellicht morgen de beslissing horen. Maar misschien vanmiddag al. Okay. Ja. Je zei het al, uh, het Openbaar Ministerie, nu nog aan het woord. Over uh, het al dan niet horen van nog twee getuigen. De rechter Tom Schalken en, en Hans Jansen, de Arabist. He, heb je er al meer over gehoord nu? Nou, er is één ding duidelijk, en dat is dat het Openbaar Ministerie die twee getuigen in elk geval niet hoort. Maar het Openbaar Ministerie is bezig met een zwaar juridisch betoog. Um, en als ik zo kijk op Twitter ook, dan zie ik dat heel weinig collega's en anderen er een touw aan vast kunnen knopen. Misschien een heel klein stukje meeluisteren. Ernstige inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aandingsrecht op een eerlijke behandeling nee, dan van dan zijn zaak. Nee, de verdediging die wil uh, deze uh, getuigen in ieder geval wel horen, die Schalken en, en, en Jansen. Getuigen is Janssen, uh, Schalken is de rechter. Uh, de verdediging zegt, uh, Schalken heeft tijdens een dinertje Jansen proberen te beïnvloeden. En als dat zou zijn gebeurd, en dat willen ze dus via een verhoor van deze twee aantonen, dan zou het openbaar ministerie wellicht niet ontvankelijk uh, zijn en zou het hele proces niet doorgaan. Nou, het openbaar ministerie zegt, wij willen deze getuigen niet, dat is niet nodig en daarvoor heeft, ze, heeft dat de OM. Een enorm juridisch betoog op dit moment. Er is al een nou, half uur mee bezig. Wij horen later vandaag meer van jou. Dankjewel, Jeroen. Ja. President Bashir van Soedan heeft gezegd dat hij de onafhankelijkheid van het Zuiden accepteert. Vandaag wordt de uitslag van het referendum in Zuid-Soedan over onafhankelijkheid bekendgemaakt. Waarschijnlijk heeft 99 van de kiezers voorgestemd. Bashir zei dat hij zich door de duidelijke uitslag gebonden voelt. Het Zuiden wil zich op 9 juli formeel onafhankelijk verklaren. Voor die tijd moeten Noord en Zuid het nog op een paar belangrijke punten eens worden. Zo zijn ze het nog niet eens over de precieze verdeling van het olierijke grensgebied. En ook moeten ze nog afspraken maken over de verdeling van het Nijlwater en de olieinkomsten. Nederland heeft naar aanleiding van de zaak Bagrami zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de onaangekondigde begrafenis van de Iraans-Nederlandse vrouw. Minister Rosenthal heeft de ambassadeur verzocht om voor zijn vertrek scherp protest aan te tekenen bij de autoriteiten in Iran... over het respectloze optreden van de Iraniërs tegen de nabestaanden van Bahrami. Zara Bahrami werd vorige week opgehangen. De wereldomroep heeft vernomen dat ze gistermiddag onverwachts is begraven. De dochter van Bahrami kon daar niet bij zijn omdat ze er pas van hoorde eh, toen de begrafenis honderden kilometers verderop al aan de gang was. Minister Rosenthal zei eerder dat de ambassadeur op zijn post zou blijven... om de nabestaanden te steunen. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Megens. Eind mei worden regionale verkiezingen gehouden in Spanje. En de linksradicale partij die vandaag is opgericht... zou zomaar 10% van de stemmen kunnen halen. Rob Zoutberg, vertel eens, wat is dat voor partij? Ja, we hebben het over de partij in Baskeland. In een congreszaal, wat zagen we vanmorgen in Bilbao... de aanhang van de radicale nationalisten uh, van Baskeland. Oftewel de politieke tak die altijd rond de ETA cirkelde... en die ook altijd het geweld van die terreurgroep uh, steunde. Maar dat lijkt nu helemaal voorbij. En dat is echt nieuw. Ze richten vanmorgen een nieuwe partij op... die zegt dat ze alle geweld en bedreigingen in Baskeland afwijst. Ook die van de ETA. En uh, zegt ook een dialoog is alleen mogelijk... als de wapens voor altijd zwijgen. En daarmee keert die partij die aanhang terug op het politieke toneel. Want ze zijn verboden tot nu toe... omdat ze een, een terroristische organisatie steunen. Dat doen ze niet langer. Mm. En dat betekent het definitieve einde ook voor de ETA? Nou, Het is echt een flinke steek in de rug die we vanmorgen uh, hoorden. Je weet, er loopt een eenzijdig bestand van de ETA zelf. Maar die politieke tak... En de terreurgroep die vormde gewoon altijd een, een eenheid. Kijk, ETA is natuurlijk al uh, heel erg in het nauw gedreven... door de constante arrestaties uh, van hun leden. Maar als nu ook die politieke achterban met ze breekt... Ja, dan komt de zinloosheid van het terreur van de ETA natuurlijk heel snel in zicht. In ieder geval komt de ETA nu op flinterdun ijs te staan. Ja, maar uh, vanochtend opgericht staat het alvast... dat ze mee mogen doen met de verkiezingen. Want dat zou ook nog wel eens uh, een haak kunnen zijn. Ja, nu, nu begint het gedonder natuurlijk. Want nu, nu wil die partij zich gaan inschrijven in het kiesregister. Dat gaan ze woensdag hier in Madrid doen. En daarna volgen er twee weken waarin de rechter gaat beslissen... of deze formatie ook echt mee gaan doen, mag meegaan doen aan die verkiezingen. Rechtsoppositie hier in Spanje heeft al op voorhand gezegd... we zijn daar absoluut op tegen. We willen eerst dat de, dat de ETA echt actief wapens gaat inleveren... En op, en op zijn knieën vergiffenis aan zijn slachtoffers gaat vragen. Nou, zo ver door dat is het nog lang niet. Rob Zoutberg in Spanje. Het treinverkeer tussen Os en Den Bosch ligt al een tijdje stil door een gaslek in het centrum van Os. Loek de Lange van netbeheerder Enexis. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u vertellen wat er is gebeurd? In het kort, een hele vervelende situatie is er een lage druk transportbuis, gasbuis. Bij werkzaamheden is die geraakt. Daar is een lek in gekomen en daar stroomt gas uit. Uh, de brandweer is aanwezig uh, op de Hoek Molenweg, uh, de Spoorlaan in, in Os, vlakbij het station, om de zaak veilig te stellen. En onze monteurs zijn druk aan de gang zeg maar, om de gasleiding drukloos te maken. Uh -huh. Op het stuk waar dat lek is, om dat. Uh, de, gas ja, de gaskraan dicht te draaien. De gaskraan dicht te draaien dus eigenlijk. Ja, zo dat moet ik het ja. ja. ja. En u uh, zegt een lage druk gasleiding, wat is dat voor een leiding? Is dat iets voor, uh, om een hele wijk van gas te voorzien of zo? leiding ...van het gas van het ene punt naar het andere punt te voeren. Het is een 100 millibar, en een diameter van ongeveer 300 millimeter. Oké, okay, 30 thuis, centimeter, dus dat is een forse kilometer. leiding. Wat zegt ja, u? 30 centimeter, dus ja. dat is een forse leiding. Dat is een forse leiding. Ja. Wat moet er nou gebeuren? De gaskraan dicht en dan... Uh... Nou, wat we nu gaan doen, het primair is dat Nexus nu probeert de leiding zeg maar af te sluiten voor die punten zeg maar, een, een soort eindstop in te maken, een soort ballon in die leiding te doen... dat het gas er niet meer uitstroopt. Is dat, uh, is dat gebeurd, dan kan de leiding opgegraven worden... en dan kunnen we dat gaslek uh, repareren. Gelukkig komen geen klanten zonder gas te zitten... want we kunnen het via een andere leiding kunnen we toch de gasstroom in stand houden. Maar voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Os en de Bos. Dat is dan weer voor de treinreizigers vervelend. Dat is ontzettend vervelend, natuurlijk voor de trein. Maar dan is het veiligheid wat nummer één staat... om dat zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te doen. Loek de Lange van Enexis, ik dank u wel. Goedemiddag. Tot ziens. 80 studenten houden sinds vanmorgen een gebouw... van de Universiteit van Amsterdam bezet. Het gaat om het Bungenhuis in de Spuistraat... waar de faculteit Geesteswetenschappen zit. Studenten zijn het niet eens met de bezuinigingen in het hoger onderwijs... zegt een van de actievoerders. Ik denk dat zo'n bezetting helpen omdat we uh, druk uitoefenen op de politiek... en omdat we duidelijk maken de manier waarop zij met onderwijs... En daarmee met de samenleving omgaan. De bezuinigingen komen vanuit Den Haag. Maar eh, het college van bestuur bezuinigt vervolgens op studenten en docenten. Terwijl dat degene zijn die het onderwijs maken. Studenten hebben in het Bungehuis een aantal collegezalen opgeëist om debatten te kunnen houden. De Universiteit van Amsterdam eh, wijst die vorm van protest af. En die zegt dat de studenten nu het onderwijs blokkeren. Boekenweekgeschenk is dit jaar voor het eerst ook als e book te krijgen. Mensen die tijdens de boekenweek voor minstens 12,50 euro boeken kopen... kunnen ook voor de elektronische versie kiezen. Ze krijgen dan in de boekwinkel een code waarmee ze het boek kunnen downloaden. Boekenweeggeschenk boekenweekgeschenk is geschreven door Kader Abdullah... en heeft als titel De Kraai. Het gaat over een uit Iran gevluchte man die in Amsterdam als makelaar in koffie werkt. De papieren versie heeft een oplage van 951.000 exemplaren. De boekenweek is van 16 tot en met 26 maart en heeft als motto geschreven portretten. Sport. Naar Rotterdam, daar begint vandaag het ABN AMRO-tennis-toernooi. Ondanks de afzeggingen van Djokovic en Isner valt er nog genoeg te beleven. Veel Nederlanders bijvoorbeeld vandaag op de baan in Rotterdam. Mark Brasser, Mark, uh, wie zijn er allemaal te bewonderen vandaag? Nou ja, de, het is inderdaad een beetje een oranje dag. Deze eerste dag van het uh, 38 e ABN AMRO toernooi. Het is uh, wachten voor het publiek ook een beetje op de, de, de vierde partij uh, na 11 uur. Dus ja, hoe laat dat precies is, dat, dat weten we niet. Dan komt Thomas Schorel, de nummer 4 van Nederland. jongen die in december de Masters won van Timo de Bakker in de finale. Die gaat hier zijn debuut maken in Ahoy. Hij speelt tegen de Servische Davis Cup held Viktor Trojitski. jongen die uh, in december voor Servië de Davis Cup binnensloeg. Het beslissende punt. Uh, belooft een spannende partij te worden. Schorel, ja, die heeft, ik sprak hem heel even vanmorgen. Morgen. Hij is fit, hij heeft er enorm veel zin in. Twee jaar geleden kreeg hij van iemand kaartjes. Toen zat hij hier op de tribune als toeschouwer... en toen heeft hij zichzelf voorgenomen. Nou, ooit sta ik een keer in Ahoy. Nou goed, twee jaar later staat hij er met een wildcard toegelaten tot het toernooi. Dat is de eerste Nederlander die in actie gaat komen. Dan om half acht de, de belangrijkste avondwedstrijd. Zeg maar. ja, de rentree van Paul Haarhuis en Jacco Elting. Sinds 1998 niet meer gespeeld. Tenminste niet meer in officiële toernooien. Treffen het niet met de loting. spelen tegen de Poolse combinatie fürstenberg matkowski die zijn als eerste geplaatst. Ja, het is natuurlijk afwachten hoe Haarhuis en Eltingen doen. Of ze, of ze, ze mee kunnen zeg maar, in, het, in, in het tempo van, van die polen. Het zal ontzettend lastig worden. Maar goed, een eenmalige rentree. Ze doen het voor het, voor het goede doel. Dus dat is, dat is een mooie gegeven. En dan daarna komt ook nog Jesse Houtagalung in actie. Hij speelt tegen de Oostenrijker Jurgen Meltzer. Zware wedstrijd. Meltzer staat net in de top 10 Speler Die vorig jaar een fantastisch seizoen heeft gemaakt. Dus dat wordt een hele, ja, een hele harde dobber voor Houtagalung. Mark Brasser in Rotterdam, dankjewel. Robin van Persie heeft moeten afzeggen voor het Nederlands helftal... dat woensdag oefent tegen Oostenrijk. Aanvaller van Arsenal heeft griep. Ons coach Bert van Marwijk heeft Twente-aanvaller Luc de Jong... als vervanger opgeroepen. En het is voor het eerst voor de Jong dat hij geselecteerd is voor Oranje. Met het afzeggen van Robin van Persie komt het totaal aan afzeggingen op drie. Eerder lieten al Rafael van der Vaart en Nigel de Jong weten... dat ze door blessures niet mee zullen doen. Willem-2-speler Arjan Swinkels beleefde vanochtend ongetwijfeld een déjà vu... Voor de tweede keer dit seizoen is een rode kaart geseponeerd. Gisteren kreeg hij een duel met Groningen rood. Wegens vermeend Hens na afloop gaf scheidsrechter Kevin Blom al aan dat hij fout zat. En eerder dit seizoen kreeg Swinkels al rood tijdens het duel met VVV. En ook toen was Kevin Blom de scheidsrechter. En ook toen werd de rode kaart geseponeerd. Verkeersinformatie nu. Helene Geest bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug, 7 kilometer. Er is aan een ernstig ongeluk gebeurd. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en blijft voorlopig ook dicht. Dan nog wat nieuws van de spoorwegen. Tussen Groningen en Assen rijden namelijk geen treinen na een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur. Dankjewel Helene. Nog één keer de hoofdpunten. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. De opvolger van de politieke tak van de ETA in Spanje zweert geweld af. En het Boekenweekgeschenk is dit jaar voor het eerst ook als e book te krijgen. 13 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch hier op Radio 1.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 Een doorbraak. Een polishouder van de veelverkochte Falcon Leven Woekerpolis haalt bij de rechter zijn gelijk. De voorgespiegelde rendementen zijn misleiding. Wat betekent dit voor andere polishouders? Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Dit is Radio 1. CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Digitaal dokteren wordt steeds populairder. Behalve patiënten zien ook steeds meer zorgverzekeraars en artsen heil... in het zogenaamde e-health. Dat staat voor online consulten en ook behandelingen zelfs. Daarover zometeen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van e-health... en Prins Constantijn, die voor de Europese Commissie bezig is met die e-health... Deel 1 van het radiodagboek van tennisser Jacco Elting... die samen met dubbelpartner Paul Haarhuis een rentrée maakt op het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Meer dan 10 jaar geleden stopte Elting met tennis... maar hij wordt nog bijna dagelijks gevraagd voor goede doelen. Blijkbaar eh, zijn ze ons nog niet vergeten na 12,5 jaar actief sporten. Je hebt misschien ook wel gezien toch wel hoeveel op het heeft gekregen... dat eh, Paul en ik gekozen hebben om bij het ABN AMRO toernooi te gaan spelen. En ja, dat is misschien toch wel indicatief nog van ja, wat mensen nog uh, hopelijk uh, respecteren van datgene wat je gedaan hebt in het verleden. En na half twee zijn standpunt rel en het gaat over het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran. Dat heeft alles te maken met de zaak van de Nederlandse Iraanse Zagra Bahrami, die daar ter dood is gebracht. En gisteren is in het geheim begraven zonder dat haar familie daarvan op de hoogte was. Nederland noemt dat respectloos. Is dit zware diplomatieke signaal mocht het naar de maaltijd? Of is het goed dat Nederland alsnog zijn tanden laat zien? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling? Het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Daar mag u van zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Dat kan door te sms'en. 7070, dat is het nummer, kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, misschien makkelijker... want dan kunt u ook u eens of oneens motiveren. 0800-1101, dus 0800-1101, een gratis nummer... U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar edstand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Tweet, spreekuren, digitale polies, e-mailconsulten en online behandelingen van psychische klachten. Digitaal dokteren wordt steeds populairder. Behalve patiënten zien ook steeds meer zorgverzekeraars en artsenheil in het zogenoemde e-health. Iemand die er alles van weet is Pim Ketelaar, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor e-health. Dag meneer Ketelaar. Eén nee, goedemiddag. Wat is dat eigenlijk voor club? Is dat een lobbyvereniging of zo? Nee hoor, de Nederlandse Vereniging voor E-Held is een uh, onafhankelijke vereniging. Hij uh, uh, heeft zijn roots bij onder artsen en specialisten... die een jaar of vijf geleden begonnen zijn uh, met het e-consult ingebed te krijgen... in de normale dagelijkse zorgpraktijk. Dat kon toen niet, dat mocht toen niet, er was geen vergoeding voor... En inmiddels is het een veel breder platform voor iedereen... met een passie en interesse in e-health zoals het nu in de statuten staat. Ja. Ik las ergens, het is de hype voorbij. Het wordt serieus genomen. Woensdag is er een groot artsencongres over e-health. Uh, daar bent u zelf ook bij. Wat zegt dat eigenlijk over de populariteit? Ja, dat klopt. Ja. Aanstaande woensdag is er een groot uh, congres... Uh, door uh, ons georganiseerd in samenwerking met de artsenfederatie KNMG. Dat betekent een zaal vol artsen uh, op dit onderwerp. En dat is bij voorbaat wat mij betreft al een, een succes te noemen. Eigenlijk ook wel een, een, een doorbraak, uh, gezien het feit dat... Uh, laten we zeggen, de draagvlak, het draagvlak onder zorgprofessionals voor dit thema, voor e-health, altijd werd gezien als een van de obstakels. Nou ja, op het moment dat je een zaal vol artsen bij elkaar hebt en uh, waar pioniers, laten we zeggen, koplopers de voordelen aan uh, hun collega's laten zien, dan is dat enorme winst. Ja, want hoe ver zijn we dan nu al in Nederland met e-health? Nou, ik denk dat we een aardig eind op een streek zijn. Er is nog veel te winnen. Nog lang niet het volledige potentieel is, is ontgonnen, om het zomaar eens te zeggen. Maar op een aantal gebieden lopen we ook wel echt voorop. Als je denkt bijvoorbeeld op, op het gebied van e-mental health. E-health he, e in de geestelijke gezondheidszorg. Denk aan uh, online diagnose en therapieën. Als het gaat om psychische aandoeningen. Websites als grip op je dip en alcohol de baas. Die zijn bijzonder populair. Met name vanwege de laagdrempeligheid. En ook als je kijkt naar teleconsultatie, zoals dat uh, genoemd wordt... waarbij artsen onderling uh, bijvoorbeeld foto's uitwisselen van huidaandoeningen. Hè. De huisarts stuurt een foto op naar een dermatoloog. En de dermatoloog uh, beoordeelt op afstand... in plaats van dat een patiënt meteen fysiek wordt doorverwezen. Ja, daar is uh, Nederland toch uh, behoorlijk mm. koploper in. Tijdens het congres woensdag wordt er ook een videoboodschap... van Eurocommissaris Nelly Kroes uh, getoond. Hè. Zij stimuleert het gebruik van e-health. Uh, eerder vandaag hebben we even gebeld met prins Constantijn van Oranje... die is lid van het kabinet van mevrouw Kroes. En ik vroeg hem waarom de EU het gebruik van e-health stimuleert. Europa doet dat omdat um, uh, patiënten ten eerste ook in, uh, in de, door de hele Europese Unie... Uh, toegang tot zorg moeten hebben. En ook toegang in onze ogen tot hun, uh, hun patiëntengegevens. Daarnaast um, heeft, zijn eigenlijk de uitdagingen die we zien in heel Europa... Wel eh, ongeveer hetzelfde. Er is een, een grote uitstroom van, eh, van zorgverleners eh, en een, een te kleine instroom. Eh, er is een demografisch probleem. We worden allemaal ouder. Eh, we, krijgen ook, we hebben ook meer behoefte aan zorg. En wat we ook zien is dat de, de aanbod van de technologische oplossingen erg versnipperd zijn. Dus eh, de zorgsystemen komen onder druk overal in Europa. Patiënten krijgen niet de toegang tot de mogelijke oplossingen. En uh, de, de markten voor die oplossingen die komen niet van de grond omdat ze te versnipperd zijn. Nee, een hoop, hoop problemen dus op Rijn. Hoe gaat de EU dat dan aanpakken? Wat we al hebben gedaan is veel geld in onderzoek gestoken. En dat heeft geleid dus tot veel oplossingen. En die, dus die zijn er. Maar de, de, de, de, de invoering van die oplossingen en de, de acceptatie van binnenzorgsystemen... Daar, uh, daar, zijn nog, uh, daar zijn nog grote uitdagingen. Wij helpen ook mee om Europese standaarden vast te stellen, zodat je bijvoorbeeld met je patiëntendossier grens over kan gaan en van tussen de ene zorginstelling en de andere je, je zorg kan krijgen. En wat we natuurlijk ook doen in Europa is het uitwisselen van, van goede oplossingen. Dus we kijken wat in de verschillende regio's gebeurt, in verschillende landen, en uh, brengen, uh, brengen de belangrijke spelers bij elkaar... zodat ze die, uh, zodat ze die ideeën kunnen uitwisselen. Ja, want, want doen alle lidstaten van de EU er volgens u genoeg aan... om e health te bevorderen? Nou, er gebeurt heel veel, vooral op, uh, op regionaal niveau. Ook wel op uh, lokaal niveau. Waar het, uh, waar het een beetje aan, uh, op aan schort is de, uh, de samenwerking. Dus een ziekenhuis kan een heel goed patiëntendossier hebben, uh, maar is, dus je kan het niet uitwisselen met een ander ziekenhuis. Of een, een patiënt kan, in sommige landen kan hij helemaal geen toegang krijgen tot, die, tot zijn eigen patiëntgegevens. Dus het, uh, het koppelen van die gegevens, zodat je de apotheker er ook wat aan heeft, en, uh, dat, dat uh, gebeurt nog, uh, nog heel weinig. Waar staat Nederland eigenlijk in, op, als het gaat over e-health? Ik denk dat Nederland in veel gebieden heel goed is. En je ziet ook op regionaal niveau echt dat we voorbeeldfunctie hebben in Europa. Maar ook in Nederland is het aanbod zeer versnipperd. En werken bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het is moeilijk om ziekenhuizen met elkaar te laten samenwerken. Uh, dus patiëntgegevens zijn vooral gekoppeld aan, uh, aan een ziekenhuis. Zelfs als die het heel goed intern hebben georganiseerd... is het dus moeilijk voor een patiënt of, uh, om toegang tot die gegevens te krijgen... zeker als hij aan het reizen is. We hebben dat, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met, met de Verenigde Staten... daar staan, zijn wij eigenlijk over het geheel zijn wij, uh, lopen wij voor. Maar uh, er zijn bepaalde combinaties van ziekenhuizen... bijvoorbeeld uh, de Kaiser uh, Permanente, dat is een verzekeraar die ook ziekenhuizen heeft... die heeft een, uh, een meer gesloten en geïntegreerd systeem... Uh, en die kan, die, kan, die kan hele goede e-health uh, bieden. Maar ook het uh, ziekenhuis van Pittsburgh hebben dat zijn 20 ziekenhuizen die samenwerken, ook grensoverschrijdend. Dus je ziet in bijvoorbeeld Amerika, zie je, uh, zie je voorbeelden waar het, uh, waar het, waar het uh, goed gaat. Maar over het hele systeem uh, denk ik dat Nederland uh, zeker goed, uh, goed presteert. Dat is Prins Constantijn van Oranje vanuit de Europese Commissie, dus bezig met e-health. Ik praat door met uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor e-health, Pim Ketelaar. Um, de, de, de vrees van critici is toch nog vaak het ontbreken van dat persoonlijke contact... Hè, tussen de zorgaanbieder en de patiënt. Snapt u die angst wel? Ja absoluut. ja, absoluut. En die, die angst, moet je, daar moet je ook rekening mee houden. En natuurlijk is het zo dat uh, tegenstanders uh, een soort van uh, Orwelliaanse toekomstscenario voor zich zien... waar uh, alle dokters vervangen worden door uh, computersystemen. Nou, dat is iets wat wij ook absoluut niet uh, voorstaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat juist door uh, e health en door uh, zorg op afstand... allerlei, uh, allerlei schotten uh, uh, verdwijnen en dat juist de zorg uh, beter wordt. En ook zorgprofessionals met name, en dat is ook wat we woensdag zullen zien... Uh, alle voordelen zien en juist ook meer tijd krijgen... voor alles waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn... en ook voor die warme hand op de schouder. Nou ja, of dat er heel veel tijd uh, zoek gaat met, met mensen die op internet... allerlei dingen bij elkaar uh, verzinnen en, en bedenken... Uh, terwijl er in de praktijk niks aan de hand is. Ja, dat klopt. En daar kun je ook als zorginstelling natuurlijk zelf uh, uh, voor zijn... Hè, door zelf uh, goede informatie op het web uh, aan te bieden. Daar begint het natuurlijk ook mee. Ja, want hoe betrouwbaar is e-health? Nou ja, goed. Zoals bij veel internettoepassingen heb je goede en slechte toepassingen. Daarom is het ook belangrijk dat er eens goed gekeken wordt naar een, naar een keurmerk. Maar het leuke van veel e-health toepassingen is dat ze vooral gedreven worden vanuit patiënten. En nu dus ook vanuit zorgprofessionals. En dat leidt dus tot toepassingen die zowel door artsen als door. Uh, patiënten worden omarmd. Mm. En waarover het algemeen zorgverzekeraars ook nog beter uh, van worden. Mm. En dat maakt dus ook dat het, uh, uh, dat het nu een enorme opgang uh, krijgt. Want je hebt dat hele gedoe rond het elektronisch patiëntendossier. Dat lijkt me nou net geen goede reclame. Nee, nee, dat klopt. Maar uh, het elektronisch patiëntendossier is van oudsher, van origine, is het natuurlijk helemaal vanuit de zorgprofessionals uh, bedacht. En wat je nu ziet is vooral de discussie over uh, wat is de rol van de patiënt daarin, wat voor soort inzagen moet die hebben en op welke momenten. En uh, nou ja, wat ik net ook al aangaf, veel e-health toepassingen worden juist gedreven vanuit de patiënt. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de Diabetesvereniging Nederland, die zijn heel erg druk bezig om een uh, fantastisch uh, portaal, een, een eigen dossier uh, uh, op te bouwen. Ja. voor hun, uh, voor hun uh, leden. Ja. U zei het er straks, vijf jaar geleden, een beetje opgekomen door wat, wat mensen die een voortrekkersrol hebben verdiend, ge, ge, ge, genomen, zeg maar. En komende woensdag is dat congres dan druk bezocht. Wanneer gaat die e-health uh, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg zijn? Ja, dat is ook precies wat wij natuurlijk uh, voor uh, staan. Uh, zo lang is het, uh, zover is het nog uh, lang niet. Het hangt nu toch nog te veel uh, uh, vast aan inderdaad die pioniers en aan het projecten en pilots en, en, en en proeven. Um, belangrijk... Uh, zo niet cruciaal in dit hele proces... is dat er ook structurele bekostiging... voor e-health toepassingen uh, komt. Het is relatief makkelijk om voor een e-health project... een uh, projectsubsidie te krijgen. Maar op dit moment is het zo dat als de projectsubsidie op is... dan houdt ook het project op. En daar moeten we vanaf. Dat betekent ook dat zorgverzekeraars en uh, het ministerie van VWS... en alle uh, belanghebbende polderpartijen... die daar uh, iets mee uh, van doen hebben... eens een keer aan tafel moeten gaan zitten... om, uh, om dit probleem op te lossen. Op dit moment is het zo, heel simpel gezegd... dat het voor een ziekenhuis... Huis niet loont om te investeren in e held uh, als daardoor uh, de wachtkamer van de poli leeg raakt. Integendeel, dan gaan ze juist uh, geld verliezen. Nou, dat ja. moet omgedraaid worden. Ja. En wanneer is het zover, denkt u? Nou, ik denk dat we nu, uh, gezien de, laten we zeggen, de. De uh, sense of urgency, het gevoel van urgentie bij alle partijen. Wat u ook al in het begin aankondigde: bij zorgverzekeraars, ook bij VWS, ook bij zorgprofessionals. Uh, dat we nu snel meters kunnen maken. En dat we over een jaar of twee, drie wel kunnen zeggen: dat het inderdaad. e-health is gewoon integraal onderdeel van healthcare, ja. van zorg. Nodigen we u tegen die tijd zeker nog een keer uit. Uh, ja. Goed congres in ieder geval komende woensdag. Dank u wel. Dank. Pim Ketelaar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor e-Health. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jacco Elting. Een hele speciale week voor mij en mijn maatje Paul Haarhuis. We maken een eenmalige comeback bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ja, het meest succesvolle tennisduo dat Nederland ooit heeft gehad... keert deze week dus eventjes terug op de baan. Maar voordat ze hun eerste wedstrijd spelen... gaan ze nog even sporten voor Sofia. In het Rotterdamse topsportcentrum fietsen honderden mensen geld bij elkaar... voor het Sofia Kinderziekenhuis. En Jacco Elting fietst een rondje mee. Oké. Okay. Zijn op het stuur. Probeer het vloeiend wat tempo te krijgen, zodat je in de eerste 30 seconden herstelt. Daarna gaan we het tempo draaien. All right? Ga maar aan. Ik uh, moet ik zeggen, als ik mensen daar zien zweten, dat heb ik zelf al moe. Nou, moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Hè. Drie uur op de fiets, hè? Ja, al die mensen drie uur, ja? Drie uur, ja. Nog tot, uh, tot, vijf, tot vijf uur, dan zijn ze klaar. Super. En dan hebben ze drie uur op de fiets gezeten achter elkaar, hè. geen minuut rust. Alleen als ze plas, plassen, dan mogen ze er even af. En voor de rest... Uh, ja, de, de... Nu begrijp je waar wij aan het einde komen, toch? het ja. nou, ja, is, dit is uh, een, een vriendin van ons, Marike Joosjas. Ze zei ze al jarenlang, al tiende jaar, dat zij uh, sporten voor Sophia doet. Voor het Sofia Kinderziekenhuis, Waar mensen dus, uh, ja, in allemaal blokken uh, gaan spinnen. En uh, ja, hopen daar natuurlijk sponsors vooraf voor te vinden. Elke keer als ze dat volhouden, en dan halen ze natuurlijk, uh, daarmee geld op. Nou, ze halen dit jaar, zoals net verluidt, nou, waarschijnlijk weer boven de 300.000 euro halen ze op in twee dagen. Dat is natuurlijk waanzinnig. En uh, dus, uh, ja, daar dus is Marieke ontzettend trots op dat ze dat zoveel jaren gedaan Het is haar laatste jaar ook. Dus ze uh, zegt, nou, jullie moeten er een keertje komen. En elke keer als het nu is, deze periode is, was het voor ons lastig om zelf hier te komen om mee te doen. Maar nu omdat we natuurlijk dus ook in Ahoy en Rotterdam spelen. En dat we vanmiddag, wij gaan zo meteen hier vandaan door naar Ahoy gaan we daar trainen. Dus uh, nu konden we alles bij elkaar uh, mooi combineren. Erbij. Seconden staan. Er zijn ook ontzettend veel goede initiatieven, goede doelen. En daar worden Paul en ik heel vaak voor gevraagd. Ik denk dat wij daar bijna wel dagelijks of om de dag zeker voor gevraagd worden om ergens te zijn. Ergens voor mee te helpen, ambassadeur van te zijn. En op een begin is het natuurlijk gewoon hartstikke moeilijk. Wij zijn zelf heel actief met dit soort activiteiten ook. En we hebben geen eigen stichting, dus we proberen ja, daar te helpen waar wij denken dat we verschil kunnen maken. En uh, met name voor uh, het Ronald McDonald's huis uh, doe ik zelf veel. En uh, ja, verder proberen we daar gewoon als we een keertje langs kunnen komen of als we iets kunnen doen, uh, proberen we ons steentje bij te dragen als dat kan. Blijkbaar uh, zijn ze ons nog niet vergeten na 12,5 jaar actief sporten. Je hebt misschien ook al gezien toch, hoeveel opheffing het heeft gekregen dat uh, Paul en ik gekozen hebben om bij het ABN AMRO toernooi te gaan spelen. En ja, dat is misschien wel indicatief nog van ja, wat mensen nog uh, hopelijk uh, respecteren van datgene wat je gedaan hebt in het verleden. Dit is natuurlijk een heel emotionele uh, editie. Twintig jaar is dus niet mis. Het niveau van Sporten voor Sophia is dit. Dit is het niveau. En uh, dankzij jullie zijn we hier gekomen. En dan zijn die twee hete kippetjes daar. Oké, okay, nee, twee speciale vriendjes. Jacco Elt in een paar harenhuis die hebben... Die gaan morgen spelen, dubbel op het uh, centercourt om half acht in Ahoy. En ik ben erbij. En uh, die uh, gaan nu even een uh, warming up doen voor morgen. En ik vind het geweldig dat jullie. Het is eigenlijk een combinatie van, van alles waarom we zeggen van nou daar gaan we een keer wel heen of daar niet. We willen in ieder geval sowieso minder goede doelen ambassadeur van zijn uh, of uh, met uh, een naam aan verbonden zijn. Omdat uh, je dan toch, uh, als het toch een beetje voelt, ook al zeggen ze nou dat is niet nodig. Voel je toch dat als je dan een keer niet aanwezig bent bij een bepaalde dag omdat het niet kan. Of, en dan voel je, je toch niet prettig en we willen eigenlijk onze energie liever even uh, reserveren voor een paar dingen. En dat we gewoon heel goed en heel intensief uh, doen. Je moet niet zomaar iets doen waar je helemaal niets mee hebt of niks voor voelt. Ik wil niet zeggen dat het geen goed doel is, uh, helemaal niet zelfs, maar ja, dat is natuurlijk gewoon uh, wel heel, heel, heel oprecht dan. Uiteindelijk betrek je nog heel veel dingen wel op jezelf, hè, maar uh, niet zo in die mate als ik nu hier ben en, en ja, ik hoor van een, iemand, een kindje dat kanker heeft of dat uh, een andere nierziekte heeft of wat dan ook. Ja, dat je dat er meteen één op een op, je, op jezelf betrekt. Uiteindelijk natuurlijk wel. Hè, want je bent bevoorrecht hè, dat je dingen hebt mogen doen door sport. Dat je een bepaalde manier van leven hebt door je sport. Hè, dat je een gezond gezin hebt. En uh, ook wij hebben natuurlijk binnen onze families natuurlijk de nodige dingen. Kijk, Pauls jongste zoon is een heerlijk ventje. Maar hij is ook uh, toch ziek. En, uh, uh, dus uh, Paul maakt het uh, dagelijks thuis uh, mee. En uh, ja, we hebben ook uh, wel de, de mensen in onze omgeving of de wat oudere familieleden die bepaalde ziekte hebben. Dus dat, dat, geldt, dat geldt natuurlijk overal. Uh, dus dat mag geen reden zijn dat je het elke keer maar weer op jezelf betrekt en dat je daarom wel of niet... Die raakt zo. dat is een beetje onzin. De hele actie van Sporten voor Sofia heeft 340.000 euro opgeleverd en vanavond staan Elting en Harus dus op de baan tegen de Polen, Virstenberg en Matkowski. Morgen hoort u daarover in het radiodagboek dat deze week is gemaakt door Pieter Willemsen. Zometeen de stelling in Stand.nl. Het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Dat zometeen nu eerst Gert Kluk. Radio 1 het NOS Journaal het boekenweeggeschenk is dit jaar voor het eerst ook als e book te krijgen. Mensen die tijdens de week voor minstens 12,50 euro boeken kopen... kunnen ook voor de elektronische versie kiezen. Ze krijgen dan in de boekwinkel een code waarmee ze het boek kunnen downloaden. Auteur van het Boekenweekgeschenk is dit jaar Kader Abdollah. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. Het Openbaar Ministerie vindt dat eigenlijk niet nodig... na het vervangen van de rechters. Maar de advocaat van Wilders zei vanochtend bij aanvang van de nieuwe zaak... dat wat hem betreft alles wordt overgedaan... En daarom moet dat nu ook gebeuren, stelt het OM, want dat is zo geregeld in de wet. Zo'n tachtig studenten houden sinds vanmorgen een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet. Het gaat om het Bungehuis in de Spuistraat, waar de faculteit Geesteswetenschappen zit. De studenten zijn het niet eens met de bezuinigingen op het hoger onderwijs. En bedrijven die de regels goed naleven worden vanaf eind dit jaar veel minder vaak gecontroleerd. Het is een van de maatregelen waarmee minister Verhagen de regeldruk voor ondernemers wil verminderen. Bedrijven die hebben bewezen dat ze zich aan de voorschriften houden... krijgen de hooguit twee keer per jaar controle. En dat zijn hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Zwijndrecht en de Moordijkbrug 7 kilometer... Het heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen, maar net zijn alle rijstroken daar weer vrijgegeven. Dit is Radio 1, NCRV, Jurgen van der Berg. Voor de tweede keer wordt Nederland ernstig geschoffeerd door Iran. De Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami werd zondag plotseling begraven. op 400 kilometer buiten Teheran. Haar familie kreeg dat op het allerlaatste moment te horen. en kon er met geen mogelijkheid meer op tijd bij zijn. Eerder al moest minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken door het stof. omdat hij niet voldoende had gedaan. om de executie van Bahrami te voorkomen. Wij hebben er bovenop gezeten van aan. We hebben alles gedaan wat we, wat we konden. Hij heeft immers zelf geen contact gehad met ministers. En ook de premier heeft geen contact gehad met Teheran. Waarom sprak u niet de waarheid? Ik ben teleurgesteld in de brief. Teleurgesteld in het gebrek aan actie. Teleurgesteld in ook de missers die gemaakt zijn. Uh, en ik hoop dat dit debat ertoe kan bijdragen dat de minister de garantie kan geven dat dit zich niet meer zo zal voordoen. Ik ben op een, op een punt van leven en dood ben ik misleid door dat regime... En daar moet ik dus ook lessen uit trekken. En nu wordt de Nederlandse ambassadeur in Iran dus teruggeroepen voor overleg. Een krachtig middel in de wereld van diplomatie, dat moet gezegd. Is dit nou toch zinvol of had minister Rosentaal eerder actie moeten ondernemen? Ik praat erover met SP-kamerlid Harry van Bommel. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Dit is too little, too late. Ja. Iran zal wel even geschrokken zijn nu de ambassadeur wordt teruggeroepen. Nee. Op diplomatiek gebied moet Rosentaal nog heel veel leren. Ja. Goed, De stelling waar u als luisteraar op kunt reageren is de volgende: Terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Dat kan dus bijvoorbeeld door de sms' en. 7070, kost wel 50 cent. U mag ook bellen 0800 1101. U kunt naar onze website gaan www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Euh, meneer Van Bommel, ik wil hem ook even aan u voorleggen: De stelling: Terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Dat is niet het geval. Het is uh, niet zinloos. Het, uh, het moet beslist gebeuren. Het is, uh, zoals u zelf al zei in de inleiding, een krachtig diplomatiek signaal. Nou zullen ze daar niet wakker van liggen in Teheran. Maar als je niets doet en de ambassadeur gewoon op zijn post laat... dan uh, laat je die mogelijkheid van protest die, die je ermee afgeeft... Uh, die laat je liggen. Protest tegen de wijze waarop mevrouw Bagami behandeld is. De procesgang. Protest ook tegen de wijze waarop zij uh, begraven is. Het lichaam is niet vrijgegeven aan de nabestaanden. Zij is uh, stiekem ergens begraven... Zonder dat de nabestaanden erbij konden zijn. Dat is uitermate vreed van, van Iran. Uh, het tweede punt waarom de ambassadeur terug zou moeten komen... is uh, omdat, naar mijn stellige overtuiging... de keuze die uh, minister Roosentaal gemaakt heeft... voor stille diplomatie, namelijk achter de schermen... proberen afspraken te maken met Iran... dat dat de verkeerde keuze is geweest. U bent meer voor de roeptoeter. Ik ben meer voor de megafoondiplomatie. Uh, als het gaat om Iran, uh, ik kan dat ook uh, aan de hand van een voorbeeld staven. In 2007 was het de Maastrichtse Iranier Almans. Suri, die opgepakt werd. Hem uh, leek ook de doodstraf boven het hoofd te hangen. Er is toen veel kabaal gemaakt door, om te beginnen, burgemeester Leers. Later regering en ook Tweede Kamer. Ik heb nota bene met Geert Wilders voor de Iraanse ambassade... met een fakkel uh, staan demonstreren. Doe maar. Ja, ja. Uh, soms uh, zitten hier bondgenoten in vreemde hoeken. Maar het kan wel werken. Uh, zijn doodstraf is uh, toen niet uitgesproken. Er is toen 30 jaar uh, gevonden. En uiteindelijk is dat gehalveerd naar 15 jaar. Uh, dat is dus een, uh, een, uh, ja, denk ik een bijdrage. Door daar veel aandacht aan te geven. Publieke aandacht. En bovendien is in de zaak uh, van mevrouw Bagrami ook gebleken. Dat Iran daar uitermate bevreesd voor is. Nederland is zelfs gewaarschuwd uh, in de zaak Bagrami. Uh, hangt u dit niet aan de grote nou. klok? Want anders dan wordt het alleen maar slechter. Nou, en dat hebben ze dus niet gedaan inderdaad. Had gekozen voor die stille diplomatie. Uh, nou ja, We hebben net stukjes uit het debat ook gehoord hè, van vorige week. Er ja. was een taal die een aantal toezeggingen daar had gedaan. Ook toegaf dat hij eigenlijk een beetje niet de waarheid had gesproken. Uh, maar daar ook zei dat hij dan nu alles eraan zou doen. Dat bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, dat het lichaam zou worden gerepatrieerd. Uh, dat is dus ook niet gelukt. Dat is ook niet gelukt. Um, ik weet niet. Dat zullen we later dan wel vernemen. Of hierover afspraken zijn gemaakt met uh, de ambassadeur, met de ambassade. Uh, het, het is gebruikelijk uh, in dit soort gevallen dat uh, lichamen wel worden vrijgegeven aan nabestaanden. Uh, mogelijk heeft hij Iran op dit punt ook nog iets te verbergen. Er waren berichten over marteling. Ja. Um, dat zij dus niet was opgehangen, zoals eerst was gezegd... maar dat ze misschien door martelingen om het leven... Ja, is dat gaan is het bericht wat, uh, wat circuleerde. We kunnen dat dus absoluut niet op waarheid controleren. Uh, Iran is, als het gaat om mededelingen over de procesgang... Uh, over uh, beoordelingen, en maar kennelijk uh, mogelijk ook over uh, de dood van mensen... absoluut niet te vertrouwen. En dat betekent dat je dan dus ja, toch kennelijk de frontale aanval... ook via de openbare kanalen moet zoeken. Ja. Ja. Maar maakt het dat allemaal nog niet wranger dan... dat? Dat misschien dat nu wel het verhaal is. En dat ze daarom nu ook snel uh, begraven is. Daar uh, ver weg van Teheran. Zeker uh, maakt het dat wranger. Maar we weten het niet. Dus uh, ik wou daar ook maar niet al te veel over speculeren. Maar... Rode draad in het verhaal is dat uh, minister Roosendaal natuurlijk Iran nooit had, had mogen geloven. Uh, toen Iran zei: uh, er is nog tijd. Uh, beroepsprocedures, et cetera. Uit de zaak Al-Mansouri weten wij dat Iran helemaal geen bemoeienis met processen wil, wil. Ook niet dat je het volgt. Dus wat dat betreft uh, was de les in 2006 al geleerd. Het is hier niet toegepast. Ja. Um, de PVV, waar u mee dus ooit met, samen mee met de vakken voor, uh, voor die man uit Maastricht stond, die, die zei gelijk al, haal die ambassadeur maar terug. Daar was u niet voor. Waarom eigenlijk? Daar was ik toen niet voor, omdat op dat moment uh, de zaak nog speelde van de nabestaanden en het vrijgeven van het lichaam. Uh, nu dat hoofdstuk is gepasseerd, is het logisch dat de ambassadeur nu wel terugkomt. Uh, de ambassade, en dan heb je echt de ambassadeur op hoog niveau nodig, had daarin kunnen bemiddelen. Dat heeft kennelijk niks uitgehaald, want de praktijk is nu een andere. Uh, nu dat hoofdstuk is gesloten, kan de ambassadeur terug. Ja. Even naar de rol van Rozentaal. Die is, die is door het stof gegaan in dat het, in het Kamerdebat. En de Kamer ja, heeft hem eigenlijk nog een, een volgende kans gegeven, maar ja, hij gaat eigenlijk gelijk alweer. Gaat het mis. Hè? nogmaals, ook dat weten we niet, want uh, Iran handelt hier natuurlijk zonder uh, uh, te overleggen in ieder geval. Maar zelfs kennelijk ook zonder mededelingen te doen aan het adres van de nabestaanden en Nederland. Dus uh, de exacte feiten zullen we later moeten vernemen. Maar de rode draad is, en dat is echt het probleem, Iran is, als het mededelingen doet over dit soort zaken, op geen enkele wijze te vertrouwen. Nee. En dat had uh, Rosenthal nee. dus ook niet mogen doen. Nee, maar goed, hij heeft gezegd, van, uh, he, bedoel, er is een hoop fout gegaan, het feit al dat die mevrouw is omgebracht. Over, over de manier waarop, uh, nou, dat, dat weten we inderdaad al niet. Uh, maar hij heeft in ieder geval gezegd... dan gaan we ons inspannen om voor die familie uh, in ieder geval wat te doen. Da en, dat, en dat is ja. dus ook niet gelukt. Nee, ik stond daar overigens helemaal achter... dat Nederland zich daar volledig voor inzette. Ook uh, eventueel kosten dragen voor het repatriëren van het lichaam. Uh, want dat is ook nogal een onderneming. Um, dat is allemaal niet gelukt. Maar dat ligt uh, vermoedelijk niet aan minister Rosenthal. Dat ligt op de eerste plaats aan de Iraanse overheid. Ja. Um, je zou ook kunnen zeggen als Nederland... van, uh, nou, we gaan gewoon alle betrekkingen verbreken om, om echt eens een signaal af te geven. Dan laten we de mensen, ook de Nederlanders... die nu nog in Iran in de gevangenis zitten... Hoeveel waarbij, zijn dat er eigenlijk? Uh, minder dan tien, kan ik u zeggen. Ja. En uh, een, een, een paar daarvan hangt uh, mogelijk ook nog de doodstraf boven het hoofd. Dan laten we die mensen in de steek. Dat mogen wij niet doen. Um, hetzelfde geldt voor Nederlandse Iraniërs... die nu nog terugkeren, bij bijvoorbeeld wegens familieomstandigheden. Die mensen lopen ook gevaar. Die kunnen wij niet in de steek laten. Uh, en daarom moeten wij de ambassade in Teheran niet sluiten. Dat zou nee. verkeerd zijn. Nee, maar u zei zelf al uh, van uh, Ahmadinejad zal er echt niet uh, minder om slapen of zo... nu, nu we dit signaal afgeven. Nee, maar dat komt omdat Ahmadinejad uh, nergens wakker van ligt. Uh, executies zijn... In zijn land onder zijn bewind aan de orde van de dag, uh, voor, uh, voor geringe ver ver vergrijpen, uh, demonstreren, uh, ja, burgers van Iran lopen gevaar. En daarom uh, vind ik het ook verstandig dat uh, de minister heeft gezegd, ook Nederlandse Iraniërs, ondanks een Nederlands paspoort, ga niet terug naar je land, want je komt in de problemen. Ja. Um... Ja, dus, dus u zegt... van, dat is toch opmerkelijk dat u, dat u zegt... van, eigenlijk is dit signaal wel goed... want je zou ook heel, uh, heel kritisch daarop kunnen zijn als SP-zijnde. Dat klopt, maar ik, wat ik het belangrijkste vind... is dat er een heroverweging komt... en daarvoor moet de ambassadeur echt terug... een heroverweging van het instrument van de stille diplomatie. Dat werkt niet. Uh, we moeten Iran aan de schandpaal nagelen... op het moment dat daar aanleiding toe is. Daar ja. zijn ze wel bang voor. Ja, denk, u denkt dat, dat, dat hebben ze die... zelf aangegeven. Maar die mensen die nu nog vastzitten... die zouden daar nou geen last van krijgen? Um, we weten één ding zeker. Stille diplomatie helpt deze mensen ook niet. Heeft bij mevrouw Baghani niet geholpen. Dus daar zou ik mijn kaarten niet op willen inzetten. We moeten de mensen die daar zitten moeten we een naam en een gezicht geven. Zodat de verontwaardiging die er is bij de mensen die daar wel kennis van hebben... de Kamer heeft vertrouwelijk in kunnen zien wie er nog zit en waarom in de gevangenis. Uh, dat is natuurlijk privacygevoelig, maar op het moment dat, uh, dat we daar open over zijn... open over kunnen zijn, dan weten we ook dat de beschuldigende vinger... Uh, niet alleen van, van de Kamerleden en de minister richting Iran gaat... maar ook van het hele Nederlandse volk. Ja. Nog iets anders, uh, ook, ook dat is wat de PVV zegt... die zegt de, de Iraanse ambassadeur uit Nederland moet maar gewoon weggestuurd worden. Als nou, politiek signaal ook. Eén ding is zeker, de, de, de man is onbetrouwbaar in zijn mededeling. Dat doet hij overigens natuurlijk op, op instigatie van het bewind in Teheran. Uh, waar het om gaat is dat dat een, een voor binnenlands gebruik... lijkt dat een hele forse stap. Klinkt flink. Uh, overigens ja, komt er dan een, een andere ambassadeur of een consul. Een, een lagere uh, diplomaat. Maar we lopen wel het risico dat wanneer we dat doen... dat dan ook de Nederlandse ambassadeur uit Iran wordt verwijderd. En dat zou uitermate slecht zijn. Hmm. Laten we zeggen, voor het contact dat je dan nog wil... heb je dan helemaal geen mogelijkheden meer. Klopt, ja. ja op ja. het hoogste niveau. Ja. Ja. Um, ja, het blijft een lastige kwestie. Ook, ook voor de minister natuurlijk. Um, ik, ik lees even een reactie voor van, van iemand die heeft gereageerd op die uh, stelling. Die staat al de hele ochtend op onze site. Hier zegt iemand, de anti-moslim regering van Rutte... heeft niets gedaan om haar te redden. Feit. Dit is alleen voor de bühne. Next. Dat is niet juist. De regering heeft wel wat gedaan. Alleen te veel vertrouwd op wat de Iraanse diplomaten hier gezegd hebben. Maar ze hebben wel wat gedaan, absoluut. Hmm. En, maar genoeg? Nou, waar, waar ik erg veel bezwaar tegen maak is dat er op het moment dat de, de familie in Iran vroeg om uh, financiële steun voor juridische bijstand. Uh, toen heeft uh, de minister van Buitenlandse Zaken gezegd... Uh, nee, we wachten eerst het vonnis af... En dat, uh, dat is ook een verkeerde inschatting geweest. Ja. Uh, dat had eerder moeten gebeuren. Want dat zeggen mensen ook. Hè? Van, stel dat het, dat het iemand anders was geweest, uh, laten we zeggen van een andere afkomst, dan had de regering wel beter zijn best gedaan. Dat is natuurlijk ook maar speculeren. Maar, nee, dat, is niet, maar dat is ook niet helemaal waar. Want Nederland heeft uh, bepaalde criteria voor de steun aan gevangenen in het buitenland. Uh, Nederlands gevangenen in het buitenland krijgen altijd consulaire bijstand. Dat betekent dat het proces wordt gevolgd, dat er contact wordt gehouden, cetera. Juridische bijstand, dus dat Nederland. Advocaten gaat betalen, dat is pas aan de orde als er sprake is van de doodstraf. En in het verleden gebeurde dat al als de doodstraf dreigde. Maar die beleidslijn is later gewijzigd in. We geven pas juridische bijstand als de doodstraf wordt uitgesproken. En dat is in het geval van Iran, is dat. Ja, bijna altijd te laat, omdat executie heel snel kan volgen op een uitspraak. Mm. Nog even naar de rol van Rosenthal, de minister. D66-leider Pechtold zegt hij stuntelt nogal op het ministerie. Hij heeft volgens Pechtold te weinig kaas gegeten van diplomatie... maar tussen haakjes stille diplomatie. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het mee eens, ja. Goed. Laten we kijken wat de luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, ik kom zo meteen bij u terug. Het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Dat is onze stelling. Um, u hebt gehoord wat meer Van Bommel daarvan vindt... en u mag nu zeggen wat u ervan vindt. Uh, voorlopig 52% is het eens met de stelling... 48% is het oneens. En er is door ruim 1200 mensen gestemd. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met uh, Anna Bokma uit Amsterdam. Het uh, terughalen van... Uh, van de ambassadeur is natuurlijk zinvol. Um, ik denk dat er uh, uh, een heel krachtig uh, signaal wordt gegeven. Ik denk ook dat uh, door nu te weten wat de motieven zijn van de tegenstommer... dat hebben we net gehoord bij de meneer die hier vooraf is gegaan... dat er steun moet gegev gegeven worden, ook juridische steun... Uh, aan de aan juridische bijstand aan de gevangenen. Uh, omdat anders Iran al uh, een doodstraf uitvoert voordat je het weet... Ik vind dit trouwens ook een heel krachtig signaal uh, ten opzichte van de familie. En ik vind uh, minister Roosentaal uh, dat hij een tweede kans verdient. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Zeg hem maar. Met Westerman in Rotterdam. Uh, ik ben tegen de stelling. Ik vind het hele gedoe rondom mevrouw B uh, zin, uh, onzin. Want diezelfde mevrouw Bhagwami, die heeft in 2003 16 kilo heroïne. Heeft ze er een belachelijk lage straf voor gekregen van zeggen en schrijven drie jaar waarvan twee voorwaardelijk. Dus Dat is in Nederland hè? Dat was hier in Nederland, daarna ja. heeft ze ook nog een keer de paspoort vervalst. Dat staat allemaal in hele kleine lettertjes in de krant. Ja, maar deze is allemaal en... wel voor veroordeeld in Nederland. Dus ik bedoel, dat is nog geen reden toch volgens mij om haar dan in ja. Iran uh, ja, maar te veroordelen. De, dat toont aan dat deze mevrouw Bagrami helemaal niet zo braaf en uh, bijna heilig is. Dus is een ordinaire drugsmogelarrecht. Ja, en dat... als ze toen een normale straf gekregen had, zat ze nou nog veilig in een comfortabele ja. Nederlandse ja. gevangenis. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, zeg hem maar. Ja. Nou, die is weg. Uh, we gaan naar de volgende: Stand.nl. Goedemiddag, Rob Jansen. Goedemiddag. Hallo, zeg hem maar. Hallo, Rob Jansen. Goedemiddag. Ja, zeg hem maar, meneer Jansen. Ah, goed, uh, Nou, ik ben het, het is signaalpolitiek, denk ik. Uh, het is uh, dat wij als Nederland altijd maar zo politiek correct willen zijn dat we altijd te laat uh, reageren. Ik zie ons eigenlijk meer als dat uh, tekkeltje dat op 50 meter uh, die uh, zwarte Bouvier staat toe te blaffen... en dan wegloopt met de opgeheven hoofd en dan zegt van god, dat hebben we weer knap gezegd. Ja, maar ja, als je helemaal niks doet, dan, dan uh, blijf je helemaal dat tekkeltje natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar reageer nou eens een keer proactief. Doe er nou eens vooraf wat aan. Ik, bedoel, uh, ik denk dat onze minister daar had moeten zitten en uh, mevrouw Begaan weer mee terug had moeten nemen. Maar we, dat, dat doen we niet, omdat we altijd maar weer een compromis willen sluiten... of het uh, braafste jongetje uit de klas willen zijn. Ik denk dat dat ons grote makken is. Ja. Uh, niet alleen in de politiek, maar overal. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. We zijn een beetje traag vandaag, jongens. We, gewoon even wat zeggen en dat is het allerhandigst meestal. Eens of oneens of liever nog motiveren. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag met Alex. Zeg het maar, Alex. Hey, nou, ik ben het uh, in principe me eens met dat... Uh... Ik kan me voorstellen dat als we hem terughalen dat het problemen geeft voor de andere mensen. Maar ik vraag me af of we niet veel verder moeten gaan en dat lichaam op moeten eisen. Het heeft een Nederlands paspoort. Ja, wat, wat overigens, als... niet, overigens niet door Iran wordt erkend, hè? Ja, maar daar begint eigenlijk... Ik denk dat we daar al zo meer in op moeten richten. Want ik ben sowieso tegen de doodstraf. En wat er gebeurt is vreselijk. Ja. En als dat lichaam... Ja, als ze het lichaam boven water kunnen komen... dan kun je ook verder kijken wat er, ja. of ze inderdaad om marteling om het leven is gekomen. Precies, want, want dat wordt nu, daar wordt nu over gespeculeerd. Hè? Dat het inderdaad misschien niet eens door ophanging is gebeurd... maar dat ze gewoon doodgemarteld is. En, dat zou ja, het en, allemaal... en, en ik heb begrepen dat ze danseres is geweest. Toen ik dat hoorde, er gingen er al even allerlei dingen door mijn hoofd... van nou, dat is waarschijnlijk al genoeg in Iran om, uh, om het te pakken. Maar als ze weten wat ze heeft gedaan... Je, mijn regels zijn zo streng daar. Ja. En als je hoort wat er gebeurd is... en als we die verhalen horen, gehoord wat haar verleden is hier in Nederland... En is dat waarschijnlijk al genoeg geweest om haar te martelen? Weet ik het allemaal? Ja. Oké, okay. uh, maar je zegt een, een duidelijk signaal, namelijk uh, gewoon het lichaam opeisen zelfs. Dat gaan we zo nog eens even voorleggen aan Harry van Bommel. Dank voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, met een half maart goedemiddag. Ik vind het eh, op zich vind ik het helemaal niet zinloos. Dat is ge uiterst gebruikelijk in diplomatieke kringen dat je bij, eh, bij onvrede of ongenoegen eh, wederzijds dat je dan de ambassadeur terughaalt. Dus tot te zover is het een normale stap. Alleen ik vraag mij af in dit geval, wat heeft deze vrouw er toe bewogen om naar, uh, naar Iran te gaan? Dat, uh, dat, dat zie ik met Somaliërs ook wel. Dan komen ze hier als vluchtelingen en dan gaan ze als, als, als met vakantie of, of, of wat op zakenbezoek gaan ze vrolijk naar het zogenaamde land waar ze was als vluchteling vertrokken zijn dat. Dan denk ik, ben je dan niet zelf verantwoordelijk voor, voor deze zaak. Bovendien... Ik, ik, ik weet het niet precies, maar volgens mij woont haar dochter... in ieder geval de familie van haar daar. Dus die ja, had, maar dan die... ga je toch niet zomaar terug als je daar vlucht van met, met, met reden kennelijk. Dan, ga je daar toch, dan ben je toch gestoord als je dan dat hmm. opzoekt. Zeker in zo'n zo, zo, zo, zo moorddadig fundamentalistisch, islamitisch land. Dan moet, moet je helemaal niet meer terug willen gaan in nee. dit geval. Nee. Maar dan denk ik ook, wat, wat, wat bezielt deze mensen? Moeten wij daar dan de verantwoording voor gaan dragen? Ik vind het... De stappen zoals meneer Roosenthal die genomen heeft, ja, die, die zijn voorzichtig. Wat moet je met dit soort landen doen? Ik denk al, en dan, als je dan zo'n stap wil nemen, doe het dan in een Europees verband. Dat maakt ietsje meer indruk, ja. gezamenlijk. Hè, dat, ja. nou, en dan nogmaals, ze lezen hier ook kranten. Ze weten dat deze vrouw een verleden heeft. Hè, dat, dat is bij een helemaal uh, aan de orde. Drugscriminelen, uh, die worden daar zonder meer opgehangen. Dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat moet haar toch ook bekend zijn? Ze ja. moet toch ook weten dat dat hierbij gehouden wordt? Er is hier in de Iraanse ambassade die houdt echt helemaal bij wat hier de, ja. de zogenaamde vluchtelingen wat hier uitvreten in dit land. Dat wordt D echt helemaal ja. uitgepland. Dat is, dat is waar u vooral mee zit. Waarom is hij überhaupt daar, daar teruggegaan ja, met natuurlijk. het risico dat dit zou gebeuren? Goed, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat zal ook? Zeg hem maar. Ja, nee. even op meteen op de vorige luisteraars te reageren. Het gaat er niet om wat die mevrouw wel of niet zou hebben gedaan. Het gaat erom wat het Iraanse regime heeft gedaan en het gaat erom wat de minister daar aan tegen heeft gedaan. Ja. En minister Roosentaal is gewoon ongelooflijk langzaam in beweging gekomen. En de daad die hij nu heeft gesteld, die lijkt dan wel heel fors en heftig in diplomatieke zin. Maar heeft voor deze mevrouw en haar familie ook maar geen enkele zin meer. Nee. En uh, wat ik ook al zo net tegen een van uw medewerkers had gezegd... Van de minister is bezig met een wedstrijd verplassen... alleen hij is wat te, te laat begonnen met plassen. En dan verlies je altijd, hè? Dat weten we van vroeger ja. nog. Uh, ja. dank. Altijd, ja. dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jan van der Veen. Dag Jan. Goedemiddag. ik, uh, ja, ik ben oneens eens met de stelling. Alleen, ik vind wel, uh, hier wordt veel ophef over gemaakt. Maar wat ik altijd mee zit, is dat veel christenen in het buitenland vervolgd worden... En dat, ook, uh, ja, dat we daar als land niks aan doen. En ik bedoel, ja, we kunnen wel afgeven op Rosenthal. Maar we moeten op het algemeen kijken, de hele politiek heeft er niks aan gedaan. Zelfs de SP niet. En dat de SP nu met PVV kan, dat is gewoon omdat het hun even beter uitkomt. Mm. Maar ik bedoel, we moeten gewoon eerlijk zijn en gewoon kijken naar de dingen. Er zijn heel veel mensen in nood en daar wordt niks aan gedaan. Ja. En dan moeten wij alles hier maar heen halen. Islam komt ook naar Nederland toe. Dan kunnen we kijken wat ons te wachten staat met drie jaar. Goed. Uh, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ook traag, traag. Het is maandag, ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Het laatste, gaan we naartoe. Goedemiddag, standpunt.nl. Ja, hallo, met Klaver. Dag, meneer Klaver. Nou, ik, ben het, uh, ja, ik vind dat, uh, dat meneer Rosenthal toch, het was een beetje laat, maar dat hij toch een hele goede beslissing heeft genomen. Een duidelijk signaal aan Teheran dat we absoluut niet gediend zijn. Maar er is nog iets meer. Ik vind, het is al even naar woorden gebracht, ik vind, we zijn lid van de Europese Unie. Nou, ik vraag me af, kan de president of de voorzitter van de commissie niet een duidelijk signaal aan Teheran afgeven... dat de hele Europese, de hele EU, mm. dat we dit schandalen vinden wat er gebeurt in Teheran? Ja. Dat zal misschien niet zo helpen, maar dat mis ik, hè. Ja. Ik bedoel, het feit dat je lid bent van de EU, dat, er, dat, er, dat, er, dat er, waar alleen de Nederland voor staat... En dat er dan helemaal geen enkel signaal daarvan wordt afgegeven. Ja. Dat mis ik ga... gewoon, en dat zou ik graag veel, en veel duidelijker willen zien. Ik ga dat gelijk doorspelen aan uh, Harry van Bommel. Dank voor het bellen. Uh, zeggen we tegen iedereen trouwens. Meneer van Bommel, uh, eerst maar eens met het een laatste punt beginnen. In EU-verband optreden, zeggen veel bellers. Ja, dat gebeurt ook, gelukkig. Dat is misschien niet zo bekend, maar de hoge vertegenwoordiger mevrouw Ashton heeft hier ook over gesproken. Niet zozeer over deze zaak, als wel over de, uh, de doodsvonnissen die daar veel breder worden uitgesproken. En een aantal leden van het regime uh, in Iran uh, krijgt dus ook niet de mogelijkheid om naar Europa te reizen. In het hele Europese grondgebied zijn zij niet welkom. Dus Europa doet wel wat. Maar ook hier geldt, ja, het blijven diplomatieke stappen... en daarmee verander je het beleid van Iran nog steeds niet helemaal. Nee. Uh, iemand zei, de minister moet eigenlijk gewoon dat lichaam opeisen. Ja, vind ik een verstandige suggestie. Ga ik aan de minister vragen. Um, ik denk overigens dat dat al wel geprobeerd wordt. Maar ik vind het belangrijk om uh, de minister op dat punt een uh, nadere uitspraken te laten doen en te kijken uh, wat, uh, wat de mogelijkheden zijn op dat gebied. Het is met alles een beetje. Uh, iemand noemde het uh, Wedstrijdje Verplassen. Maar goed, in, in principe uh, is het allemaal, klinkt het ook heel onmachtig. Hè? Uh, uh, dat is wij, ook zo. wij kunnen van alles doen, de ambassadeurs terugroepen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld EU-verband, dit soort dingen is. Maar je hebt het idee dat ze daar gewoon zeggen. Nou ja, allemaal leuk en aardig. Maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Dat is ook zo: het is een dictatuur met een regime in het nauw, wordt door de wereld met de nek aangekeken vanwege de mensenrechten schendingen, wordt uh, zwaar veroordeeld op het uh, op, op nucleaire programma waar ze vragen niet willen beantwoorden, ze zitten echt in de beklaagde bank er zijn sancties tegen leden van het regime tegen, uh, tegen het land als zodanig dus wat dat betreft gebeurt er wel wat maar uiteindelijk geldt dat zo'n gesloten samenleving, uh, ja je kan daar niet naar binnen gaan met een leger en zeggen we, we, we, hebben, we zetten er een andere regering neer, dat hebben we in Irak geprobeerd, ik was er niet mee eens maar het resultaat is, is echt uh, funest Mm -hmm. Dus wat dat betreft moeten wij doen, in ieder geval voor de... Nederlandse Iraniërs, wat wij kunnen. Want dat zijn mensen die hier zijn. En uh, die meneer die zei... ja, de Iraanse ambassade die houdt alles in de gaten hier. Dat is helemaal juist. En Nederlandse Iraniërs moeten dan ook weten... dat wanneer zij uh, dingen doen in Nederland... Hè, op het internet stukken schrijven... Facebook gebruiken... in contact met hun vrienden en familie in Iran... zij worden in de gaten gehouden. En daar worden gewoon dossiers van bijgehouden. Die mensen lopen dus een reëel risico... ook al zijn ze niet veroordeeld voor het een of tanden... wanneer zij terug zouden gaan naar familie in Iran... kan ze dat duur komen te doen... Staan. Ik, ik denk dat. dat, dat is een, een vraag was dat een van onze bellers ook. Die zijn, ik begrijp gewoon niet waarom die mevrouw daar überhaupt nog naar, naar terug is gegaan. Ik doe allemaal vreselijk en walgelijk wat er gebeurt, ja. natuurlijk na afloop daar. Maar dat is natuurlijk wel een vraag die je bezighoudt. Want, want ja, er is een hoop gedoe omheen. En een hoop uh, mensen steken daar dan uiteindelijk moeten daar energie en tijd in steken. Dus waarom? Ik kan me die vraag goed voorstellen, ik denk dat familiebezoek. Uh, en uh, je kinderen kunnen zien. Ik denk dat dat uh, de, de enige echte reden is... waarom deze mevrouw is teruggegaan. En ik denk dat zij de betekenis van het Nederlands paspoort heeft overschat. Uh, he, veel mensen denken toch... Een, een Nederlands paspoort, daar ben je veilig mee in de wereld. Ja. Uh, niet in Iran, als je ook de Iraanse nationaliteit hebt. Nee, want dat wordt daar inderdaad niet erkend. En nou ja, goed, als we de verhalen mogen lezen en geloven over deze mevrouw... was zij ook niet heel erg politiek uh, bezig en zo. Dus heeft dat misschien ook een nee. beetje onderschat allemaal. Dat kan ook Nog ook, even ja. naar het punt van, die, van een van die laatste bellen. Die zei van ja, dit is allemaal mooi en aardig aandacht die hier nu voor is, maar kijk ook eens naar al die christen die uh, overal uh, vastzitten. Nou, die meneer wordt op zijn wenken bediend. Vandaag stel ik samen met de ChristenUnie, waar wij als SP ook mee samenwerken als het gaat om volkeren die onderdrukt worden, stellen wij vragen over de, de, de, de kopten, de, de christenen in Egypte die uh, vervolgd en uh, helaas, moeten we vaststellen, uh, in de recente gebeurtenissen zijn er elf vermoord in, in, in Egypte. Uh, 10% van de bevolking van Egypte is, uh, is christelijk, uh, zit daar in een, in, een, in een verdomhoekje, wordt onderdrukt, durft zich niet te uitleggen, moeten naar Schuilkerk, et cetera. Daar is wel degelijk aandacht voor. Uh, breed in de Kamer, niet alleen bij de christelijke partijen... ook bij, bij mijn partij, de SP, maar ook mm. bij andere partijen. Dus er is wel degelijk aandacht ja. voor in het kader van de mensenrechten... vrijheid, van godsdienst, is uitgangspunt van het Nederlands beleid... en ook van alle Nederlandse politieke partijen. Goed, u zegt uh, als het gaat over onze stelling... het is uh, zeker niet zinloos wat er nu is gedaan door Nederland... en u gaat uh, Rosenthal nog eens uh, nader bevragen... Uh, hoe dat dan al verder allemaal is afgehandeld. Uh, dank voor nu, Harry van Bommel van de SP. Uh, ik ga u de percentage nog even geven... 52% eens met de stelling, 48% is het oneens. En dat is door 1328 mensen gestemd. We gaan naar Thijs van den Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Uh, Vicky Meyer, PVV-lijsttrekker in Zuid-Holland, is de gast. Ze is 24 jaar oud en dus lijsttrekker voor de PVV. Verder het gast Robert uh, Goldijn, fotograaf die vorige week in Egypte was. En we gaan het hebben over de relatie tussen autisme en misdaad. Morgen staat een jongen voor de rechter, Wigo. Uh, en die heeft iemand anders neergestoken op een schoolplein. Uh, maar er is een relatie met zijn uh, aandoening met autisme. We gaan praten hoe dat precies zit. Er is een film over gemaakt. Zometeen in Dit is de dag na tweeën. Dus met Elsbeth en met Thijs. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Het laatste nieuws. An orderly transition must be meaningful, and it must begin now. Feiten en emoties. We are he, we are he. It's up to us, up to us. There's more. Touri, People are president. People are president. Radio 1, het nieuws van alle kanten.